Dan het weer, een heldere nacht met temperaturen rond 3 graden... in het oosten enkele mistbanken. En overdag veel zon, maxima rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer hier van de wachtkamer van de nachtzuster. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl is de manier om te mailen. Apenstaartje, nachtzuster, de manier om te twitteren. En chatten kan via www.nachtzuster.net. De vragen die openstaan is 1. De ziekte van Lyme, is daar iets aan te doen nog? Als je daar al, al ja, 20 jaar last van hebt... Uh, 0800-1121. Esther wil graag weten waarom er bij de ene reclame van auto's... wel gewaarschuwd wordt dat geld lenen geld kost. En bij de andere niet. Zijn daar regels voor? 0800-1121. En Tim vroeg zich af waarom je tanden niet groeien... En uh, ja, je botten bijvoorbeeld wel. 0800 1121. Straks praat ik verder met Galit uh, over uh, de vraag... wat het verschil is tussen uh, islamieten, moslims en Mohamedanen. Maar eerst gaan we luisteren naar Khaled en Aisha. Kom zien. Je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard. Reine de savoir j'ai des aïeles, j'apprends tout. I'm <laughs> Aisha was dat. Galit. Ja hoor. Fijn dat je er nog bent. We waren gebleven bij het verhaal dat het in ieder geval allemaal wel strookte... met uh, moslims en uh, islamieten. Maar dat er bij de Mohammedanen nog een onderscheid viel te maken volgens jou. Even een moment hoor. Nou. Wat, wat ja, sorry, doe je nou? Ja, sorry hoor. Wat doe je? Ja, ik heb uh, even mijn oordopjes even terugdoen. Wat? Wat doe je terug? Even mijn orde op iets in mijn telefoon. Oh, waarom? Ja, zo is beter toch? Nou, stukken beter. Ja, we gaan verder hoor. Ja. Kijk, uh, islamieten en de moslims, dat is eigenlijk gewoon het grote woord. Ja. En uh, de, de Mohammedanen, dat, is, dat wordt alleen speciaal voor de sunnieten genoemd, hè? Oké. Okay. En de Alawieten, dat zijn weer de Shaieten. Oké, okay, en die gebruik, daar gebruik je dan weer niet de term Mohammedaan voor? Nee, die gebruiken dat niet. Dan. Die gebruiken weer Alawiën, zeggen ze dan weer. Oké, okay, want die geloven, geloven die dan niet in Mohammed als laatste boodschapper? Of is dat nee, gewoon... nee, nee, die zeggen dat. Nee, die, die geloven niet dat Mohammed de laatste boodschapper is. Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we het nu helemaal duidelijk. Kan ik het onderwerp gewoon van mijn lijstje strepen? Daar ben ik erg blij mee, dankjewel. Ja, je, en ik wil uh, nog even nog één ding zeggen. Ja. Wat meneer heeft gezegd, uh, dat uh, Jezus uh, niet zo belangrijk is dan de, onze, de, de profeet Mohammed, dat is niet waar, hoor. Oh. Jezus, uh, Abraham, Jacob, dat zijn allemaal uh, even belangrijk. Ja, het is, dat is natuurlijk ook niet echt aan discussie onderhevig, want het is voor iedereen ook verschillend. Oké, okay, is goed. Maar, nee, maar dankjewel, Galit. Oké, okay, jou ook. Oké, okay, dag. Hij nee, heeft hij de hele tijd zo gewacht voor drie zinnen. Maar ik ben wel blij dat het even opgehelderd is. 0800 1121, Dirk, goeienacht. Ja, met uh, Dirk inderdaad uit Amsterdam. Nou, hallo Dirk. Ja, hoi. Ik, uh, ik kan nog wel iets naastleggen. Uh, de vorige twee sprekers. Ja. Uh, namelijk, als je uh, even een stapje terug doet en je legt het christendom en, het, uh, en de islam naast elkaar. dan, dan zie je dat. Christenen zijn volgelingen van Christus natuurlijk. Ja. Maar uh, moslims zijn niet echt volgelingen van Mohammed. Uh, ja. die, uh, voor moslims uh, vervult de Koran de positie die Christus bij de christenen heeft. Is Koran meer een, een boodschapper? De Koran een ja, boodschapper? Ja, nou dus ja. Christus is het vleesgeworden woord. Ja. En de Koran is het neergezonde, neer gematerialiseerde woord. Hè. Een, ja. En daarom zeggen puristerus, uh, en veel moslims zelfs ook... Uh, de Koran is de, onze openbaring en christenen zeggen... Christus is onze openbaring. Oké. Okay. En daarom is er strikt genomen beter om ja, islam of moslim of muzulman... want dat, dat predikte de profeet, dat staat in de Koran, te gebruiken... want je bent geen volgeling van, van Mohammed, maar uh, van de openbaring... Hè? Oké, okay. nou, duidelijk Dirk, fijn dat je ja? nog even, het nog even toelichten. Goed, mag ik nog even de groeten doen? Oh ik, ja, oh, ik ben door Ja. ja. Oké, okay, Groet ja. nee. uh, groeten aan Matthijs, die is op weg naar zijn werk, mijn schoonzoon, eh. die uh, zorgt zo goed voor mijn dochter, En maar, bij deze. Ach, ja. wat lief allemaal, maar waarom is die om elf minuten over drie al onderweg naar zijn ja, werk? Ja, die is een harde werker. En, uh, moet brood op de plank komen. Maar wat gaat hij doen dan? Is hij bakker? Uh, hij werkt in een groothandel voor uh, uh, kwaliteitsproducten voor het restaurant. Oh, oh en daar moet ja. nu al gewerkt worden, ja. ja. Nou, Mathijs, uh, goede reis, werk ze. En dankjewel je uh, voor je bijdrage, Dirk. Uitstekend. Goedenavond. Goedendag. Johannes. Ja. Ja, ik, Astrid. Ja. Ik uh, word op een gegeven moment wakker en ik hoor jou praten over teken. Ja, uh, goed, ja uh, ik had natuurlijk eerst de radio aangezet. Toen uh, uh, herinner ik mij dat er uh, ooit, ooit hoorde ik op radio 1 iets over een boekje over teken. Althans, uh, niet alleen over teken, maar het heette Beten en steken. En er stond dus van alles in over muggen teken en alle andere prikkende beten. Beten en steken. ja. Beten en steken. Dus, dus uh, als degene uh, die er uh, interesse in heeft, gewoon naar een. Bibliotheek of de boekhandel gaat, ja. dan uh, moet een boekje wel te achterhalen zijn. Ja. Maar ah. zou dat niet alleen gaan over het, uh, het gebeuren van het steken? Want dat is op zich nog niet eens zo erg met een, uh, met een take. Ja, daar had jij toch ook over. Van, van, uh, ja, de eeuwige hoe je, hoe je discussie nou of moet je hem uit... moet, uh, ja, moet nou, verdoven zal, met alcohol. Dat zal daar best wel in staan. Dat ja, denk ja. ik ook, inderdaad. Maar ik geloof dat inmiddels de conclusie al is dat je hem niet moet verdoven met alcohol. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb ooit uh, wat wel, wel eens meegemaakt uh, dat hij met petroleum verdoofd werd. Ja. Yeah. Maar... Uh, uh, je moet dat soort dingen niet doen, je moet hem er gewoon uithalen. Heb uh, ik me altijd laten vertellen, maar daar kan ongetwijfeld weer over gebeld worden als mensen yeah, daar anders uh, over denken. Het, het zijn da dat... Uh, kwestie is, het gaat niet om de pootjes, het gaat om de kaken. Oh, of eerlijk. Die, die erin blijven zitten. En, en of, of de hele kop zelfs. Oh. Uh, dus dat, maar ja, goed, het is natuurlijk altijd beter om helemaal geen take te krijgen. Dat is het verstanders, uit de buurt blijven van bomen. Nou ja, of, of, <laughs> gewoon kleding aantrekken, hè, zodat je uh, benen beschermd worden. Oké, okay, in de buurt van bomen geen bikini dragen. Nee, dat je een bikje niet liever op het strand draagt. Dat he? lijkt me sowieso verstandig. Nee, <laughs> dankjewel. Beten en steken, het boekje. Dankjewel ja. voor de tip. Ja. Oké. Okay. Dag, goeienacht. Dag. Ben? Ja, hallo. Hallo. Ja, als zeggen, als ik altijd naar de Nederlandse landkaart kijk. Hè, uh, dan, altijd, ja. Dan, dan zie ik zo'n hap uit Nederland, ten hoogte van Hardenberg, ten oosten van Nederland. En dan vraag ik me af, is dat niet eigenlijk dat je kan zeggen van dat het Duitse grondgebied op Nederlands grondgebied ligt. En dan vraag ik me af, is daar een verhaal of een relaas over? En kunnen we het terugkrijgen? Dat het, dat het vroeger inderdaad van ons is geweest. ik ga Wacht even hoor, ik pak hem er even bij, de kaart van Neder Nederland. Ten Oosten? Ja. Dus eigenlijk kampen kan je ook recht doortrekken. Ja. <laughs> en dan ligt Hardenberg, Kloosterhaar... Ik, uh, wacht even, en, en Nederland... En daar ligt er Kaart. een hap uit. Maar normaal als je toch de grens... Oh, stoot... verrek, ja. Heeft iemand een hapje genomen? <laughs> maar dan vraag ik me dus af, dat is toch Nederlands grondgebied? Want eigenlijk ligt Duitsland toch in Nederland? Want ik weet niet of je daar in de buurt bent wel eens geweest. Nou, ik, niet dat ik me kan herinneren, maar ik ben er vast wel eens langs gereden. Want jij woont toch in Kampen, hè? Ik woon in Kampen, maar ik reis zelden even naar een stukje Duits grondgebied, hoor. Nee, misschien is daar een een of andere. De groothandel waar je graag naartoe gaat. Ja, <laughs> de groothandel in uh, Duitse worsten. Ja. Even kijken, ik zit nog even te, te kijken, want ik, het is me nooit opgevallen. Maar nu je het zo zegt, het is het inderdaad een hapje, maar een stukje lager. Zit ook nog een hapje? Nee, daar is echt dat je zegt van, dat is een gebied van, van 15 kilometer. Ligt dan dus ooit in Nederland. Maar de rest is allemaal toch goed afgebakend, alleen. Ja, vroeger waren er, over de grenzen en tegenwoordig worden die recht doorgetrokken. Hè? Dat zie je dus ook in Amerika, Canada. Ja, ja dat zijn het vakjes. Ja. Ja. Nee, ik zie, het inderdaad, uh... dus zit inderdaad. Er is het nog... gewoon een hapje. Iemand heeft een hapje uit Nederland. Maar wat ligt daar dan? Ik kan het zo snel niet vinden. Wat ligt er in dat hapje? Nou, daar ligt dus Hardenberg. Dat is een plaats in Nee, Nederland. maar Hardenberg ligt in Nederland nog. Ja, ja. Maar wat ligt er in dat Duitse hapje? Bergendheim. Oh. <laughs> ja, waarom is dat? Goeie vraag. Ik zeg uh, 0801121. Ik ga op zoek, Ben. Ja, dan hoor ik het wel. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Is dat leuk? Ze nog een hapje uit Nederland genomen. Er is me nooit opgevallen. 0801121. Als je weet waarom dat hapje nog uh, in uh, Duits bezit is. Wim, goeie nacht. Een hele goede nacht. Hallo. Uh. Astrid, zal ik maar zeggen. Dat ja. durf ik wel. Ik wel uh, doen. Even over die uh, reclame. Ik, ik weet niet of er al iets over gezegd wordt. Ik zit op de taxi, dus ik hoor niet alles. Mm -hmm. Maar uh, het is zo dat uh, reclame... zodra die uh, misleidend kan zijn... dat er een verkeerde waan uh, gemaakt kan worden... zeg maar, gegeven kan worden... dan... Uh, om te zeggen van het is eigenlijk, het kost, uh, het kost niks als je dit doet. Ja. Dan komt er onmiddellijk, komt dus dat, uh, die, die, die, uh, die payoff van dat uh, lenen, dat uh, kost geld, hoe dan ook. Want kijk, als je op een gegeven moment uh, zegt: uh, je betaalt de helft nu van 5000 zoveel. en dan over twee jaar betaal je de andere helft, ook van 5000 zoveel. Dan kun je je dus afvragen, van is dan die totaalprijs van die auto dan inderdaad eh, 10.000 zoveel... of is die eigenlijk 9.800 of ietsje in die geest? Ja, ja. Dus daar zit, daar zit een, een prijsverschil tussen. En dat moet du duidelijk gemaakt worden in dus de reclameboodschap. Is, de, is dit duidelijk of niet? Nou, ja, wat ik me afvraag is waar de, waar de grens dan ligt... Want... Nou, de grens de ligt. Ja, ik heb het niet over uh, bedragen. Dat, dat kan ik dus niet uh, beoordelen. Maar de grens ligt. Zodra er op een gegeven moment gedacht kan worden dat, het, uh, dat dat de eindprijs is die genoemd wordt. En dat er geen opslag in zit. Terwijl dat wel zo is, dan moet onmiddellijk moet dus die boodschap erbij komen. Ja, ja. dus blijkbaar het is het zo dat in die andere autoreclames dat niet het geval is? Nee, want daar wordt gewoon een auto voor de prijs genoemd. En als zodra er op een gegeven moment gezegd... u kunt hem ook in uh, zoveel keren afbetalen... dan uh, komt er, denk om lenen kost geld. Ja, ja, ja. Heb je het wel eens gedaan, geld geleend voor een auto? Uh, ja, heel erg in het verleden, maar uh, daar stond mijn vader nog gerand, want uh, dat mocht ik zelf nog niet, uh, uh, uh, kon ik zelf niet gerand voor staan. En, en nu nog steeds aan het afbetalen? Nee, nee, nee, nee, zeg ik ben, uh, ik ben 69 of zo. Ja, nou, het dus zou ik, kunnen. Het, dat is wel erg <laughs> Nee, nee, zo wild is het niet. Nee, het nee maar dit, dit is echt, ik kom zelf uit de reclame, dus ik, ik weet dat oh. het zo werkt. En waar heb je dan zowel reclame voor gemaakt? Nou, KLM Cargo. Ik heb in het buitenland gezeten. In uh, Brussel heb ik voor uh, Unilever... voor uh, Iglo Ola reclame gemaakt. Internationaal. Oh, dan... En, uh... Nou, een heleboel, een heleboel uh, accounts. Dat, uh, ik, was de, ik was dus de accountmanager. Dus geen, uh, niet te creatief. Oké, okay, maar wat doet de accountmanager dan? Die, stu die stuurt natuurlijk de rest aan. Die stuurt de rest aan. Die, dat is dus, laat ik zeggen... de. De tussenpersoon tussen het bureau en de klant. En daaronder zit dan nog een, een account executive die dus de dagelijkse gang van zaken uh, uh, doet. En maar de account manager die heeft een aantal grote accounts en die is ook verantwoordelijk voor, uh, nou, voor de opbrengst van, van een account, van een klant. Oh. Dus die moet dat allemaal in de gaten houden of de uren wel geschreven worden. Of, uh... <laughs> ja, ja, dat soort dingen. En kun je misschien, want het vind ik altijd zo leuk, die liedjes die gebruikt worden in reclames. Kun je je misschien nog herinneren dat jullie een keer besloten hebben om een bepaald liedje bij een reclame te gebruiken? Of hield je oh. je daar helemaal niet mee bezig? Nee, nou nee. Ja, dat, <laughs> we, hebben, we hebben natuurlijk... Uh... We hadden onze vaste adressen waar we, uh, Kloes van Mechelen bijvoorbeeld, die heeft voor ons heel veel uh, reclame jingles gemaakt. Ja, ja, ja, ja. ja die, en, die de, daar gewoon heel die, handig die, in zijn. Ja. Die, werd gewoon, die werd gewoon ingehuurd of, of er was een of andere Belgische popster en die heeft voor een uh, product van, uh, van uh, een, een ijsje, uh, heeft hij een... Uh, heel wild liedje gezongen. Nou, dat soort dingen gebeuren. Wacht even, er is een of andere Belgische popster die voor een ijsje een wild liedje ja, ja, heeft. Ja, en je ja, weet ja. En niet meer wie die Belgische popster was. Voor uh, Calippo in de tijd, voor het uh, product. Dat is zo'n opdruk ijsje. Waar ja, je, ja, vertel onderkopt. mij wat. Ja, nou ja, die, en als je die dan uh, op zijn kop hield, dan kreeg je het laatste scheutje kreeg je zo in je nek. Nee, dat vind ik nog eens goede reclame. Ja, ja. ja dat uh, hebben we er niet bij verteld, maar het gebeurde wel, dus. Ja, maar dus. ik zit te zoeken, het liedje dat erbij hoorde. Mm. Nou, dat is al een tijd terug, hoor. Want ja. ik ben alweer uh, tien jaar in Nederland, dus twaalf jaar. Dus, dus dat is al uh, echt een tijd terug. Ik zou het ook absoluut niet meer weten, maar het was in ieder geval een... Uh... Een mannetje wat heel erg bekend was. <laughs> was een man en dan hebben we zo per ongeluk weer een nieuwe vraag. Want nu wil ik weten wie, wie het, het Belgische mannetje was... Ja. dat een liedje maakte bij de Calippo-ijsjes. <totstut> <totstut> <totstut> <totstut> <totstut> Nou, nou, dat zou leuk zijn, ja. Dan ja. weet ik het ook weer. Maar ik weet het echt niet meer, hoor. Nou, dan ga ik er ondertussen wel even een liedje draaien. Uh, want we hebben het toch over auto's en leningen daarbij. Dus ja. dan ga ik toch een liedje uit de re een reclame draaien... Met, dat met auto's te maken heeft. Dat is knap. Ja, nee. hè? Dat ja. Het, verzin ja. ik toch tijdens het praten ook nog allemaal bij elkaar. Ach. Ja, ja je bent ja, buitengewoon natuurlijk. Ja, maar ja dat, dat vind dat ik weet zelf iedereen ook. natuurlijk in Nederland. Ja, maar het mag gezegd worden. Bedankt voor je telefoontje. Een goede reis nog. Ja, gedaan bedankt Dag. You gotta move. You gotta move. People Got a Move was dat en dat komt uit de reclame van de ANWB. Dus uh, dat leek me wel mooi aansluiten op het uh, verhaal van Wim. Saïd, goedenacht. Hoi, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoi. Uh, ik zou graag uh, mijn vriendin willen feliciteren. Oh. Als dat kan. <laughs> nou ja, ik denk dat je dat kan, ja? Ja. Ben ah, je... is dus vandaag jarig, ja. maar het is ook uh, toevallig, want uh, een vriend van mij die is ook jarig. Dus nou. ik wil eigenlijk allebei feliciteren. Nou, wat een toestand, Said. Ja. En hoe De heet twee... die vriend van jou dan? Sorry? Hoe heet jouw vriend? Oh, die heet Vijzel. Vijzel? Ja. Oké, okay, en hoeveel jaar wordt Vijzel? Vijzel wordt 23 jaar. 23 pas? Ja. ja oh, die ah. heeft nog een heel leven voor zich. Ja, uh, we zijn allemaal jong. Maar zit Fijssel wel te luisteren dan? Ja, hij zit te luisteren. Hij is thuis. Oh, en dan weet jij dat hij zit te luisteren naar Radio 1? Ja, ja, ja. daarom heb ik ook gebeld. Ja. Omdat hij aan het luisteren is. Oké, okay. en hoe heet je vriendin? Uh, die heet Samira. Samir. En hoeveel jaar wordt Samira? Die wordt 21. 21. Nou, allebei ja. van harte gefeliciteerd. Had je uh, ook nog een vraag of een antwoord, of was dat het? Oh, nee, nee, nee, dat was het. Hartelijk bedankt. Oké, okay, graag gedaan, je. Tot de volgende keer. Dank je wel. Doe. Ja, echt, dat maakt het uit, hè. Het is midden in de nacht. Als er gefeliciteerd moet worden, moet het ook gebeuren. 0800 1121. Richard, goeienacht. Goedendag. Hallo. Leuk <laughs> en het feliciteren zo. <laughs> nou, en wie is een jarig bij jou in de familie? Uh, wie er jarig is, is mijn familie. Uh, uh, even denken. Vorige week mijn broer, gisteren mijn schoonzus. En uh, vandaag een uh, zoon. Wat een Is er vandaag een zoon jarig? Zo nee, niet mijn zoon. De zoon van mijn broer. Oh, de zoon van je neef? Ja, ja, ja. Neef. Ja, ja, ja, ja. Ja. En hoe heet je, ja, eigenlijk... je neef? Hoe oud? Hoe, hoe, ja. Geen idee. <laughs> Hij heet Vince. Hij heet Vincent. Vincent, jongen, gefeliciteerd. En waar belde je over, Richard? Ik twijfel of die luistert. Je weet het niet. Dan hebben we het in ieder geval alle Vincenten in Nederland. Vincent's, Vincent. Ja, doe dat, doe dat maar. Iedere Vincent in Nederland die vandaag jarig is, hebben we ja. gekofferd. En de laatste keer dat we elkaar aan de telefoon hadden, toen dus zat ik ja. nog in India. Jij en ik of jij en Vincent? Nee, jij en ik. Ja. En ja, toen zag ik nog in India. Ja. En ik ben daar weer terug. En ik Hè? Denk, nou, nee, ik luister alweer een paar weken, dus dat ik maar eens een keertje weer bellen ook. Dat is wel aardig en zo. Ja. Dus ze hebben een hapje uit Nederland genomen. Nou, het is toch... Het is dat niemand daar nog over geklaagd heeft. Nee, omdat die mensen daar zelf voor gestemd hebben. Echt waar? Ja. Welke mensen? Die daar wonen? Ja, ja, ja. ja. Oh. Het was... Vertel uh, mij er alles over. Nou, dat hapje was nou alles, weet ik niet precies. Hoor. Ja, alles. Ja, uh, uh, uh, jee. ja. <laughs> Ik, ik, ik lig hier aan het bed met een telefoon ik, ik, ik heb mijn laptop in de kamer staan en ik heb geen zin om te gaan wikipedia. Nee, maar iemand maar, moet het doen en het is gewoon je taak nu. Dus vertel, er is een kan hapje. Niet wikipedia, ik wikipedia, ik weet alleen maar, ik weet, het was voor de oorlog was het ook al zo, was een stukje er ook al uit. Oh. En, en, en grenzen groeien gewoon en dan gaat ze, veel om dat, um, dat weet ik van wat. Ja, maar verleden. het is echt een hapje, het is bijna een vierkantje. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is ons Tot, ja. vierkantje. Ja, ja, leuk hè? Maar die mensen. Die wel me op de lagere school eigenlijk. <laughs> nou, ik vind wel. Ik zie nu pas dat ik altijd de kaart van Nederland verkeerd teken. Want ik teken nooit dat hapje. Nee, en... wel, niemand doet dat uh, vierkante dingetje eruit. Nee. Maar goed, nee. die mensen die daar wonen hebben zelf. En na de oorlog was het, was het hapje weg, was het recht? Oh. En, maar dat is maar even hoor, want toen zeiden ze allemaal van, wij willen lekker weer met Duitsland horen. Oh. En toen werd we het in Duitsland. En, en, maar, maar, en dat was precies, want het ligt dus... Dat hapje was er dus al uit. Ja. Kijk, maar kijk, je, natuurlijk, je kan ook afgevragen waarom die sliert van de richterraad hangt bij ons. Ja. En, okay. Ik, ik, bedoel, het, je zou, ik zou nu kunnen zeggen: van laten we dat aan België geven. Maar dan ben ik toch zomaar in één keer, denk ik, een kwart van mijn luisteraars kwijt. Ja, dat moet je ook niet aan België geven. Nee. Ik bedoel, het is toch veel te leuk. Die Maastricht is toch wel aardig. Nou, groep. ik vind het wel heel leuk. Ja. Daar kun je nee, lang of en, kort en, en, over discussiëren. Maar het is een dan, leuk gebied. Jawel, maar ja. dan komen die arme mensen komen ze mee, bij, bij, bij, bij Oost-België. Dan komen ze mee die, bij het arme gedeelte van België. Dat zit ook niet meer op. Nee. nee, is het, nee. Eh, Als ze blijven. zelf mogen kiezen, willen ze waarschijnlijk gewoon bij Nederland blijven. Maar wanneer, dat Weet... was na de oorlog werd er, werd, eh, is, er, is er een referendum uitgeschreven van ja. waar willen jullie... Nou, ja. dat wist ik weer niet, hè. En, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de taal natuurlijk. Want die mensen spreken allemaal een soort van Duits, denk ik. Daar nou, ben ik wel zeker. Maar goed, dan is, het, dan is het verklaard waarom het nu niet erbij hoort. Maar dan is het nog niet verklaard waarom het ooit... Precies dat hapje, het is echt nee, een hapje. Maar, ik denk dat je dat, dat het moeilijk Waarom grenzen zo lopen? Waarom ligt nu zo in Duitsland en niet in Nederland? Ik nou, er ligt daaronder ook nog een stukje... Ja, maar je kan je al afvragen waarom Bosca in, in, in Rusland hoort en niet in Nederland... Nou, dat vind ik minder voor de hand liggen dan dit hapje hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het is een raar hapje, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ja, ze hebben van de natuur natuurlijk een grillige vorm. Maar het aardige was natuurlijk dat, dat na de oorlog, dat, toen had Nederland had het al even bijgenomen... En was er was een nieuw soort grens bestaan, uh, opstaan en dat is weer uh, terug hoe geven. Omdat die mensen het zelf niet wilden. Ik zie nu dat er een trein vlakbij... Uh... Oh, kijk eens, ik kan nog eens... Stoppen. Hebben ze daar een trein ook? Oh, ja, dat is het, het, het hapje. Het hapje begint bij Marienberg. Mm -hmm. En het gaat omhoog. En dan buigt het af bij Gramsbergen. En dan buigt het nog een stukje af bij Koevorden. Als het een echt hapje was geweest, waren er mensen in Koevoorde... die in het hapje hadden gewoond. Het vierkantje. Maar de onderkant is echt een hoekje. Mm -hmm. <laughs> hmm, zegt hij. Nou, ik vind het heel interessant... Ja, Marienburg, niet, niet te verwarren ja. met die Franse film, hè? Nee. La Dé Darrière, Nee, daar verwarren we het niet mee. Niet nee, zo nee. 1, 2, 3. Eerste, eerste surrealistische film. Ja. Goed. Goed. Dankjewel, Richard. Oké, okay, heb ik een ik voor deze dag? Hetzelfde. Ik doe kalm aan, werk niet te hard. Ach, nou, ik zal wel moeten, hè? Ja, maar je hoeft, moet toch niet te hard werken? Ja, echt wel, anders wordt het ja, stil nee, op de radio. Je... Ja, maar schat, je werkt toch voor je plezier? Nou. Uh, ja, ja. verkranten heb je nodig. Maar het ja. van dat je weet dat voor je plezier. Nou, grotendeels wel, inderdaad. Nou, nou helemaal. Richard, Doe we dwalen af. Doe het maar helemaal. Dank je wel, hè. Oké. Okay. <laughs> Doe. <laughs> Hoi. Harco, goedenacht. Hallo, goedenavond. Hallo. Ziekte van Lyme. Ja. Zelf patiënt. Oh. Ervaring dus. Uh, we moeten twee dingen even onderscheiden. Uh, je wordt gebeten door een teek die brengt de Borrelia burgdorfia bas, eh, bacterie bij je in... Uh, die heel moeilijk te vinden is. Uh, er is eigenlijk in Nederland maar één laboratorium... wat die uh, bacterie in je bloed en in je urine kan aantonen. Daar kan ik de naam van geven. Dat heet op zijn Engels Pro Health, voor je gezondheid. Dat zit en weert. Die kunnen dat beter dan iedere ziekenhuislaboratorium. Uh, een ziekenhuis kan eigenlijk alleen maar je, uh, lucht, je vocht in je, in je rug aftappen... En dan aan de, de, de antistoffen zien of je het ziekte van Lyme hebt. Dat is één. Ben je gebeten door een teek en je hebt die teek te pakken... dan kan je die teek opsturen naar, naar de Universiteit van Wageningen. Die kan dan constateren of die teek inderdaad ja of nee besmet is. Met die bacteriën is die niet besmet, hoef je je zorg te maken. En anders moet je direct aan, aan de antibiotica. Het probleem met iemand die twintig jaar geleden al gebeten is... Dat is in eerste plaats moet je dan weten of je die bacterie nog in je hebt. Dat ja. kan je dus via ProHealth doen. Maar en, uh, als je die bacterie niet meer hebt, hij tast je zenuwen aan. En aangetaste zenuwen zijn niet meer te genezen. Dan zou je dan kunnen zeggen dat je dan niet meer de ziekte van Lyme hebt. Want dat heb je alleen als je die bacterie hebt. Maar je hebt wel de naweeën daarvan. En je hebt nog de zenuwen die niet functioneren. Ja, ja, dat, ja. dat heb ik zelf dus ook. Mijn, ik heb, mijn, mijn been functioneert niet helemaal meer goed. Uh, maar ja, goed, maar dat is een ander verhaal. Dat, maar dit kan, kan van alles en nog wat zijn. Het ja. kan op alle mogelijke gebieden kan die bacteriën je zenuw zelfs aantasten. Maar wat een nare rotziekte van dat een, een zo'n ja, klein ja. beestje dat, ja, dat ja, een keertje... Ja, ja. ja, het vervelende is dat ik heb dat beestje helemaal niet gezien. Hè? Die, die, die, die teek die heb je in twee stadia. In de lymfstadium is die heel erg klein en dan zie je hem eigenlijk nauwelijks. Dan zegt hij zich gevoel met bloed er komt. Later kan hij weer bij iemand anders optreden. Is hij veel groter, dan zie je hem dus wel. Je moet ook altijd denken, als je een rode vlek hebt, ook al heb je de hele teken niet gezien, iedere rode vlek is verdacht. Ga er gelijk wat er gelijk achterheen. Jij weet niet dat je hem hebt opgelopen, maar ben je wel een boswandelaar of een wildkampeerder? Ja, ik weet ook niet waar okay. ik hem opgelopen heb. Nee. Nee, ja, Bij uh, mij was dat gek, gekke van het verhaal. Ik was dan met vakantie in Zeeland op de, op, de de, op de dijk en het strand. En ik ga het water in. En ik kom tot die hete zomer van een paar jaar geleden. En ik kom het water in. En vrouw zegt, je voet is helemaal rood. Nou, uh, maar ik kwam uit zee. Ja. Dus daar zit dat er helemaal... geen ke teken. Nee, daar nee, wacht je geen teken. Dus nee. later bleek pas dat het dus, uh, niks met die zee te maken had. Nee, dat het eerder al uh, gebeurd ja. is waarschijnlijk. Dus in ja. ieder geval... Uh, ook je, dat ja. pro, als je dus twijfelt, ga, ga, laat je via je dokter naar Pro-health in Weert. Dat, dat zijn dus mensen hier dus wel kunnen constateren. Dat is een heel bijzonder laboratorium. En uh, daar kunnen ze inderdaad of je die bacterie nog hebt. En als je die hebt, dan moet je dus die met het antibiotica natuurlijk gaan bestrijden. Maar als je hem niet meer hebt, want misschien is het meisje al behandeld met het antibiotica dat ze hem niet meer heeft. Maar ze heeft alleen daarna weer nog van die ze zenuwen. En daar is ja. weinig aan te doen. Nou, verdrietig, maar wel duidelijk. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Oké, okay, bedankt Harko Tot de volgende keer. Hoi. Oké, okay, tot ziens. Daar. Henk, nacht. Ja, nacht. Ik wou graag iets vragen over een liedje, maar ik wil eerst nog even terugkomen over dat hapje. Wat dan, uh, ja, daar, uh, ik pak het hapje er weer bij. Ik vind het hapje echt uitermate uh, interessant. Uh, die meneer net, die had dat even mis, want dat is niet na de oorlog uh, bij Nederland gaan horen. Oh. Een kort tijdje, dat waren twee heel andere stukjes. Dat waren de stukjes bij Elton en Tudderen. Waar? Dat, waren, dat is, is wat verder zuidelijk. En dat waren ook ik, veel kleinere hapjes en die, uh, die heeft Nederland na de oorlog geannexeerd. En toen is er direct uh, in Duitsland vreselijk veel lawaai over gemaakt, want men wilde dat toch wel heel snel terug. En toen is er nog een heel leuk grapje van Wim Kant geweest in een van zijn conferences. Die zei, ach die Duitsers die mogen best eltern en Tudderen terug hebben als ze ons daar maar zand voor teruggeven. Een heel leuke grap van uh, Wim Kant. <laughs> Waren nou vroeger de cabaretiers flauwer of zijn wij gewoon kritischer geworden? Uh, ik denk het laatste. <laughs> ik hou er wel van, maar ik denk dat soms... Uh... Goed. Ik heb er altijd wel om gelachen. Ja. Maar, maar... Uh, maar ik kan Delden en Tudderen niet vinden. Elton. Oh, Elton. Oh, Elton. Ja, Delden Elton. wel inderdaad. Tudderen is, is, Maar het is verder niet zo belangrijk. Nou, <laughs> dat maak ik wel uit. Oh, <laughs> zo. Ik kan het niet vinden. Wel, nou, Aalte. Aalte is, Aalte is ook op een randje. Ja, nee, want er Aalte. zit namelijk, ik zit nu die hele grens te kijken, maar er zit bijvoorbeeld ter uh, hoogte van. Wacht even hoor. Ter hoogte van Roermond is ook zo'n raar hapje. Ja, nee, het is, het is hoger. Het is, ja, het is hoger. Dat ene is bij Mondvoort in de buurt, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ik heb nog de kaart niet voor me. Ik dacht bij Montfort in de buurt. Nou, dat ga, dat ga ik thuis allemaal wel zoeken. De vraag was inderdaad dat gebied daar zo bij Marienberg... Als ja. je bij Marienberg doorrijdt... Dat is na de oorlog niet dus, uh, tijdelijk bij Nederland geweest. Nee. En, maar, maar je weet ook niet waarom dat hapje dan nee, nog... Uh... Nee, dat, uh, waar, hoe dat is ontstaan, dat weet ik verder niet. Nee. Hmm, verder. Maar nou. goed, mijn vraag was eigenlijk, ja. Ik heb heel lang geleden, wel 35, 40 jaar geleden, denk ik... Zette ik op een morgen de radio aan... En toen was dat net een bijzonder leuk liedje. Goedemorgen, lieve zorgen, acht zijn jullie alweer hier... En uh, toen kwamen er allemaal koupletjes achteraan. En elk van die koepletjes had dan zo die zorgen die een mens uh, op een dag zo tegenkomt. Het was een vreselijk leuk liedje. En dat heb ik toen op een morgen eens een keer gehoord. <laughs> terwijl, ik, terwijl ik net uit bed kwam en de radio aanzetten. En ik heb met dat hele liedje later nooit meer ergens tegengekomen. En ik wou die tekst toch nog graag eens uh, tevoorschijn toveren te als dat kan. Mm -hmm. Zit, het was een liedje, hè? Want ik vind wel meteen een gedichtje. Goedemorgen, lieve zorgen. Zijn jullie 8, er ook 8, weer 8 allemaal? 8 zijn jullie alweer hier? Oh ja, nou, hij luidt hier als... Goedemorgen, lieve zorgen. Zijn jullie, ook, zijn jullie er ook weer allemaal? Goed geslapen? Mooi? Dan is alles weer normaal. Sp uh, dat komt me niet echt bekend voor. Oh, dan is dat hem niet. Dan ik is dit geïnspireerd. Morgen, lieve zorgen. Ach, zijn jullie alweer hier? Ach, zijn jullie... Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet het principe dat ik het nu ga zitten opzoeken... want ik ben er alleen maar als doorgeefluik. Nou, ik, ja, <laughs> ik, ik, ik, ik, heb, ik heb zelf al eens zitten googlen, maar toen heb ik het ja. niet kunnen vinden. Hmm. Even kijken. Maar zo. als er uh, een lezen luisteraar is die het uh, die kan Het is een, een, een liedje. Vinden, dan, ...dan heel graag. Ja, nou, ik kan hier zo nog een, natuurlijk even, even zoeken op de in de computer op Goedemorgen. Ik weet nooit wat ik tegenkom, natuurlijk. Ja. Maar ik roep ook gewoon vast op om te bellen naar 0800 -1 -1 -1. Misschien dat er iemand is die het... Ja, ik uh... tot... Die zegt van, oh, dat komt mij bekend voor, dat komt daar vandaan. En zo, zo is het tekst. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja, precies. Daar heb ik jouw programma voor bedoeld. Heb. oh is het? Ja, dat is het. <lacht> nou, ik kan zo 1, 2, 3 niet vinden. Goedemorgen, lieve zorgen. Ach, zijn jullie alweer hier? Als het iemand bekend voorkomt, dat is een liedje. Dan uh, um, uh, bel even 0800 1121. Zo, dus zo moet het meestal een beetje werken. Ja, dat, dat is ook leuk. Ja, ik ook. Nou, ik ga mijn best doen. Goed, zo mag ik nog wat zeggen? Ja, je mag nog wat zeggen. Ik vind jou een van de beste presentatrices van Nederland. Oh. Dat is niet om te slijmen, maar dat is gewoon zo. Maar dat is wel vaker tegen je Het gezegd. moet even gezegd worden. Nee, nou nee, uh, niet alleen dat, maar ik heb er een vraagje bij. Ja. Uh, is uh, dit programma, die vier uur in de week op vrijdagmorgen... Is dat, is het dat enige alles? Wat, is dat het enige wat je op het ogenblik doet? Nee, ik doe verschrikkelijk veel Radio 6... Oh. Ken je dat? Nee, ik wist <laughs> bijzonder, bijzonder weinig radio eigenlijk alleen maar in de auto. Oh ja, nee. radio 6 kun je niet ontvangen in de auto. Radio 6 is de soul en jazz van de publieke omroep. En, oh, ja. uh, en die, uh, die kun je, ja, ik mag bijna wel zeggen, uh, uh, helaas uh, niet via de FM ontvangen. Dus, maar wel via de computer, dus uh, daar heb ik mooi even stiekem reclame voor. Daar heeft niemand in de gaten dat ik daar nu een beetje reclame... Ja, ja, ja. Maar ja. dan kan ik ook niemand zeggen van luister vooral naar mij, want dan val ik in voor ongeveer iedereen die wel eens ziek is. Dus dan is het maar afwachten op welke tijdstip ik oh, op Oh, uh... ja. Maar zo rommelen we een beetje aan. <laughs> nou, dat is toch leuk. <laughs> Bedankt, hè. Ja, Oké, okay, goeienacht nog. Ja, dus dank je telde. Dag. Dag. 0800 1121. Dat is uh, het telefoonnummer hier. En um, nou, ik zit even te kijken, want welke vragen zijn er nog niet beantwoord? Die vraag van Tim wordt nog niet echt over gebeld. Je tanden, die groeien niet. Waarom niet? 0800-121. Uh, Willem? Ja, hallo, met Willem. Hallo, Willem. En dag. Dag. Als je de, de landkaart van Nederland kijkt, ja? dan beginnen ze bij Vlaanderen al met de hapjes. <laughs> Het ja, is toch uh, ook wat, hè? Er worden gewoon maar hapjes uit ons land gemaakt. Ja, genomen. er worden zelfs hapjes in Nederland uh, zijn er gelegd. Hè? Maar? Zo, nou, bij uh, um, nee, Barella Bar maar... Nassau en uh, Barella Hecht, toch? Even kijken. Hebben ze toch die uh, enclaves? Dat is Belgisch grondgebied. Ja. Nou, en als je dan zo uh, in Limburg, Kamal, uh, hapjes en van uh, ja. die recht en zo. Nou, is je gekomen toen de oorlog, uh, de oorlog in Nederland met, met Napoleon. En uh, ja, dan moest een grens bepaald worden. Nou, daar waren ze heel uh, lang over aan het bakkelijnen en zo. En toen hebben ze op een gegeven moment besloten. Waar de uh, troepen stonden. Ja. Uh, dat is de grens oké okay. en nou zo hebben ze die yeah. dus en bij Marienberg stond hapje. gewoon echt een hele lui peloton als die een stukje ja, zeker, door waren gelopen zeker. dan hadden we er precies nog dat hapje bij gehad ja want uh, dan kan je ook zien in het noorden is dus niet zo uh, insider zat, zat daar meer als in het, in het noorden natuurlijk en uh, ja, was ik over de grens gegaan en daar bij Barna, Barela toch en zo heb je die, die enclaves. Dus echt in, in de Holland liggen stukjes van België. En uh, dat is het reden. Ja, en weet je dan ook waarom wij Maastricht of Maastricht uh, Limburg erbij hebben? Dat bolletje. Want logischerwijs zou dat natuurlijk ook bij België moeten horen. Nou ja, maar dat is ook. Uh, dat was gewoon bezet door Nederland. Ja, klaar. Het, is, het, het begint toch een beetje op risk te lijken. Als het spelletje is afgelopen, ga je kijken wat je hebt. Ja, maar ja, maar ze moesten toch de grenzen bepalen. Precies. Nou, en op die manier hebben ze dat uh, gedaan. Oké. Okay. Uh, ja. ja. Duidelijk. Nou, da dankjewel Willem. Oké. Okay. En een uh, goede nacht nog. Nou, jij ook. Oké. Okay. En uh, fijn om altijd naar je te luisteren. Nou, dankjewel. Oké. Okay, oh, doei, doei. Mevrouw Kuiper. Ja, uh, Goedemorgen. Hallo. Um, ik werd halverwege wakker de discussie met de teken. Ja. Uh, en toen was de vraag of je ze wel of niet moest verdoven. Uh, het verdoven is iets van vroeger. En, maar tegenwoordig moet je dat... of toen moest je het ook eigenlijk niet doen. Uh, je moet het niet doen, omdat als de teek verdoofd wordt... dan gaat die kaak openstaan... en dan komt de maaginhoud van de teek in de, in de patiënt. En daarmee geef je dus aanleiding... tot overdracht van die ziekte van Lyme, van die borreliose. Oké, okay, ja... Yeah. Dus niet verdoven. Nee, nou, dat, is, dat is toch. Dat was bij mij blijven hangen van een vorige discussie. Maar uh, blijkbaar is dat dus uh, helemaal zo gek nog niet. Nooit verdoven. Nooit ook die, want ik, ik, ik krijg ook meldingen van mensen die. Dat zei die meneer ook net. Uh, dat uh, Met petroleum. Maar gewoon. Nee, ook niet. Moet je niet doen. Want dan uh, gaat het beest overgeven, als het ware. Ja. En in zijn maag. Daar zit die bacterie ook, ja. die bor die bo de, de Borrelia, ja. die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Okay. En als, als hij dus overgeeft, dan ja. heb je dus een grotere kans... Op die ziekte? Op die ziekte. Oké, okay. nou, goede tip. Dankjewel, mevrouw Kuiper. En... Uh... Ja. Wat we, de, de ziekte van Lyme, is, ja. er, er was een andere meneer die belde en die zegt van... ja, het kan in je, in je zenuwbanen komen ja. en je zenuw aantasten. Ja. Maar dat, dat is een, een, een zwak gebied. Maar daarnaast kan het ook in je gewrichten komen. En uh, dan krijg je gewrichtsaantasting... Dus dat je slijtage krijgt, vervroegde ah. slijtage. Wat een nare rotziekte, hè, van zo'n klein beestje. Nou, het, het kan nog erger, want er is een, een vriendje van de Borrelia... en dat is de Babesioze. Ja. En die komt heel langzaam vanuit Frankrijk richting Nederland. Oh. En uh, de... La, ziekte van Lyme kun je nog behandelen met hoge dosis uh, of met, met, met antibiotica. Maar bij de barbeziose hebben ze voor mensen nog helemaal niks. En hij reageert niet op ant antibiotica. En het wordt ook overgebracht door teken. En het wordt ook overgebracht door teken. Ja. Het gekke is dat honden daar wel al tegen, worden in, tegen kunnen worden ingeënt. En mensen niet. En mijn mensen nog niet. Ja. Nee. Nou, bedankt voor de dus, informatie. En oppassen met teken maar. Ja, lange mouwen en uh, uh, sokken over je broek spuipen. Ja, oké. Okay. Bedankt. <laughs> oké, okay, goedenavond. Goedenacht. Oh, goedemorgen. Daag. Take that, is dit. En shine. You, such a big star to me. I wanna be. But just a hole and i want you to get out i don't know what there is to see but i know it's time for you to leave we're all just pushing along trying to figure it out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 Als er iemand belt die Beatrix heet, dan ben ik toch altijd een beetje huiverig. Maar... Ja, nou, maar het is met CE aan het eind. Beatrice. Oh, Beatrice. Oh, ja, klinkt, gelukkig. Ja, uh, klinkt vriendelijker hoor. Ik, want dan denk ik toch automatisch dat er weer een of andere grapje als een borreltje te veel op heeft... en ik denk van, ik ga bellen doen alsof nee, ik Beatrix ben. Ik ben straalnoogdig in mijn bed. Gelukkig. Oh. Hallo, Beatrice. <laughs> ja. Uh, ik ben even over tekenen. Ja. Ik heb er namelijk zo'n grote pesthekelaar. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, uh, nee, uh, ik heb uh, ook een kleine camping in Frankrijk. Oh. En uh, in Frankrijk krijg je ook een, uh, een folderhuis en huis. Dat je door heel Frankrijk heen inderdaad teken hebt. Maar uh, het is juist dat je dus inderdaad hem niet moet verdoven. Maar de uh, tekentangetjes die je hier in Nederland kan kopen, die zijn eigenlijk heel ongelukkig om, om uh, zo'n kleine nymf mee te pakken. Omdat je twee bewegingen moet maken. Je moet het tangetje erop zetten op een bepaalde manier. En dan moet je uh, op een bepaalde manier, andere manier knijpen daarmee met dat tangetje. Yeah. Ja. Fransen hebben een heel ander dingetje. En mensen die in Frankrijk komen... raad ik echt aan om dat bij de apotheek... Uh, eens langs te gaan. Die hebben namelijk een soort plastic vorkje... Uh, wat je eronder schuift. En dan draai je tegen de klok. En dan moet die teek loslaten. Dan kan die dus niet met iets achterblijven in je huid. Dat werkt zowel uh, op je eigen vel beter... maar ook... Uh, als je een hond hebt. Dus het is het veel makkelijker. Um, dus dan heb je veel minder kans dat je schade uh, ja. maakt... en de kop blijft zitten. Dat er iets achter blijft, ja. En dan wou ik nog even een andere opmerking maken. Je zei van, uh, onder bomen lopen... Ja. Ze zitten ook in lang gras. Als Eerlijk hond... waar? Wat zijn het ook ja, al rottige en... beestjes. Ja, want als ik met de hond wandel... Uh, daar merk ik eigenlijk onmiddellijk aan wanneer het weer tekentijd is. Want als je de hond aaien, natuurlijk vaak en denk je: God, wat is dat voor een bobbeltje? Het ja. is eigenlijk altijd een teek. Ja. Maar ik heb hem zelf ook af en toe. Ja. Maar ik zie o, dus echt? ook kinderen: uh, ze kruipen uh, vaak ook op plekken waar het uh, warm en vochtig is. Dus ja. Bijvoorbeeld in je Liesen, ja. in je navel, in je navel. Ja, ja. Oh, ik dat heb, heb ik nog nooit gehoord. Gehad met een met een teken in de navel. Oh, getver. Onder je oksels. Ja. En het zijn inderdaad die nympjes die zijn bijna niet te zien. Die zijn zo klein. Uh, het is echt... Uh, nou ja, het is echt een ellendig wees. Ik, ik hoop eigenlijk ontzettend dat ze... Uh, net zoals ze natuurlijk voor, weet ik het, uh, allerlei ziektes uh, inentingen hebben voor kinderen, dat ze uiteindelijk dat ontwikkelen. Ja, en ja. ik heb daar eens een keer naar geïnformeerd. En ze vinden de ziekte nog niet belangrijk genoeg om daar uh, veel aan te doen. Gek is dat hè? Het, in Duitsland schijnen ze al daar uh, inentingen voor te geven, maar dat zou, dat is dan weer een vraag van mij of iemand anders mij dat dus kan bevestigen. Um, maar uh, ik heb daar een keer uh, uh, een arts over gebeld. Die zegt ja, zolang uh, dat in Nederland, als het er is... Uh, dat doen ze dan pas als er ja, uh, landelijke inentingen... Op het moment dat het uh, ja, zoiets als borstkanker of zo is. Terwijl dit is echt een ziekte... Nou ja, je kan het al, uh, wat ik zeg, als baby eigenlijk al oplopen. Het is een beroepsziekte voor mensen die uh, boswachter zijn. Yeah. Uh, hoveniers. Uh, dat is ook een beroepsziekte voor in Frankrijk. En uh, ja, dat wordt een uh, zenuwaantasting. Het kan dus zeer ver gaan. Je kunt eraan doodgaan. Yeah. Dus het is, uh, het is echt... Ik hoop echt van harte dat er uh, een, uh, een oplossing voor gevonden wordt. Want die antibiotica uh, komen vaak veel te laat. En uh, je kunt dus veel beter, uh, nou ja, als je een bescherming zou kunnen krijgen door een uh, inenting. Nou, ik zou er onmiddellijk morgen voor in de rij gaan staan. dat ja, het... wordt een meneer in de hand? <laughs> Want... Ja, dat zou toch iets moeten doen. Ja, volgens mij is het ook zo dat uh, de ziekte van Lyme wordt heel vaak niet herkend hè? Nee, het, het en... zijn mensen die, die dat jaren tevoren dan al gehad hebben. Dat ja. kwam straks ook even aan de orde. Ik heb iemand gehad uh, op de camping. En die heeft. Uh, die, die, is, uh, die woont in België. En die, uh, nou, die is heel erg. Uh, nou ja, die heeft heel veel zenuwuitval gehad. Maar die heeft uh, 50 dagenlang iedere dag een injectie moeten halen eh, in het ziekenhuis. En die is er goed afgekomen. Maar er zijn ook mensen die komen er helemaal niet goed af. Nee. Ik krijg trouwens um, uh, in de chat nog van Hippo een berichtje die zegt: Er zijn wel tekentangen met aan één kant een pincetje of lasso, en aan de andere kant een schuifje. En daar kun je ook hele kleine teken makkelijk mee weghalen. Ja, maar probeer dat, dat maar eens bij, op een hondenhuid, uh, uh. een wassootje om een teken uh, te krijgen. Dat gaat niet lukken. <laughs> en en uh, ik, ik zou bijna zeggen, het is zo'n soort uh, frietvorkje. Maar dan uh, zit er het, het steeltje recht omhoog gebogen. En je hebt twee maten erin. Eentje voor de, uh, de teken die ze al volgezogen hebben en eentje voor de nimfen. En het lukt altijd. Niks gemier of gepuzzel. Ja. Het, is, het, is, en, en het is jammer dat ik er geen bij me heb uh, uh, vanuit Frankrijk. Want anders dan kon ik uh, kijken. Je kunt natuurlijk ook op de internet kun je ze vinden. Ja, nou ja, goede tip. Had ik nog even de vraag: hoezo heb jij een camping in Frankrijk? Ja, ach. Je moet maar, toch wat? Mensen doen, <laughs> doen soms gekke dingen. <laughs> je had niks te doen. Je denkt, kom. Nou, nee, Mijn partner had niks te doen. Oh. Op een gegeven moment had hij geen werk. En die zei van nou. Ik ga camping beginnen in Frankrijk. Doe je mee? Nou. En hoe ja. vaak zitten jullie in Frankrijk dan? Hoe vaak? Ja. Nou, we zitten in de zomer in, in Frankrijk en nu zit ik in Nederland. Hij zit nog daar voor de herfstvakantie. Oh, echt? Huh? Ja, ik ga morgen ook terug. Oh, nou ja. Neem, je, neem wat neem tekentangetjes ik... mee. Ja, neem mijn kinderen, kleinkinderen mee. En, oh, leuk. En nou. dan. dan ga ik daar ook weer in. Ah, oh, dat wordt een mooie herfstvakantie ja. dan. Ja, Oké. Okay. Nou, okay. iedereen van de zomer tekentangetjes meenemen uit Frankrijk. En inderdaad, uh, wie weet wat er gebeurt qua inentingen en uh, ja, dat soort uh, toestanden. Ja, verkrijg bij de apotheek daar. Ja, je moet er ja? wel eventjes uh, voor zoeken. Hoe heet een apotheek in het Frans? Uh, Pharmacie. Ah, dat kunnen we nog wel onthouden dat, dat, begrijpen. Dat kunnen we vertalen. Nou, dankjewel, je Beatrice. Goeie reis en een fijne vakantie. Hè? Dankjewel. je wel. Dag. Ja, en als iemand nog iets uh, kan vertellen over de inentingen... en of dat in, uh, in Nederland nog kans maakt om erdoor te komen... bel dan even, maar ook met nieuwe vragen natuurlijk... naar 0800-1121.